Watermogemut met het RWS-journaal. Na aanhoudende mortierbeschietingen vanuit Gaza. heeft het Israëlische leger bombardementen uitgevoerd. op doelen van de militante Hamas-beweging in Gaza. Volgens Hamas zijn daarbij vier strijders om het leven gekomen. Israëliërs in de buurt van de Gazastrook zijn opgeroepen. in de buurt van schuilkelders te blijven. De Israëlische premier Netanyahu houdt spoedoverleg met het leger. Het is al tijden onrustig in het gebied, sinds Palestijnen elke vrijdag protesten houden om wat zij bezet gebied noemen terug te eisen. Ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken... willen in gesprek met minister Blok... over de volgens hen te weinig diverse cultuur op het ministerie. Een brief daarover is door tientallen medewerkers ondertekend. Ze vinden dat het ministerie te weinig mensen aanneemt... met een biculturele achtergrond. Minister Blok belooft dat hij met de ondertekenaars in gesprek gaat... De brief komt op een opmerkelijk moment. Van Blok doken deze week omstreden uitspraken op. Zo zei hij dat een vreedzame multiculturele samenleving volgens hem niet bestaat. Het dodental van een ongeluk met een rondvaartboot in de Amerikaanse staat Missouri is opgelopen tot minstens 17. 14 mensen zijn gered, twee liggen er in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het amfibische voertuig is waarschijnlijk gekapseist door slecht weer... Volgens de autoriteiten waren er genoeg reddingsvesten aan boord... maar wordt nog uitgezocht of iedereen die ook droeg. Bij de crematie van een kankerpatiënt in Purmerend... zijn radioactieve stoffen vrijgekomen. Het crematorium is voorlopig gesloten om de stoffen op te ruimen. en zou geen gevaar zijn voor het personeel. Volgens de uitvaartmaatschappij was niet bekend... dat er radioactieve stoffen in het lichaam van de overledene aanwezig waren. Normaal gesproken worden er dan voorzorgsmaatregelen genomen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuiden een enkele onweersbui vallen. Morgen is het opnieuw vrij zonnig en kan er vooral in het zuiden weer een enkele bui ontstaan. Het wordt morgen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het RWS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. GFM. Met nu. Zie het.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 This is what it is. This is what we do, do, do, do. This is how we do it. This is what we. Do. Wat een feest. Jawel, zie je, het is weer je radio vriendje van vanavond. Ongelooflijk. Ja, kom er maar gelijk bij hoor, Dennis. Een goedenavond. Een broen. goedenavond. Wat een feest, hè. Ja, we zijn er weer. Ja, je vrienden van de radio. Gewoon uh, lekker aftrappen met uh, Mark Knight en Shovel. En dan, ja, de S-man, Roger Sanchez, himself. Lekker hoor. Wat een plaat, hè, zeg. Uh, die Who We Are. Zo'n zo sfeertje. Ik dacht het wel, ja. Dat, uh, hebben zo, we er, hebben er een beetje zin in nog uh, in het mooie weer? Of ben absoluut. je er wel een beetje klaar mee? Nee, absoluut. Het gewoon een, wordt, gewoon het wordt even volgende even... week nog warmer, dus uh, dit, is nog maar, dit is nog maar Wat? het begin. Dit is nog maar het begin. Oh, lekker hoor. En zat uh, voor te live op de agenda. Komt het dat wij uh, hier een beetje de temperatuur omhoog stuwen? Ja, chapeau, Zeker chapeau wel. is er niks bij. Nee, dat wou ik net zeggen. Ik zag hem net hier de studio uitlopen, maar... Uh... Hij heeft een luchtje achtergelaten. Oh jee. dat <laughs> is het uh, Mexicaans of zo. Of ja, uh, <laughs> ja, een heel goed vieren. Hey, het is mooi weer. Zomerse feestjes. Nou ja, Tomorrowland. Dus, uh, ook nu is ook het aan volle de gang nu. Oh, wat hebben die mazzel met het weer, hè? Zo. So. Nou, de musical Freedom States van de Chesto. Die is uh, be, uh, indoor. Indoor. Maar, ja, maar super mooie visuals, hè? Daar ga je toch kapot dan? Ik denk het. Of ze moeten een hele goede ventilatie hebben. Jongens, we zitten nu even de sprinklers aan. Ja. Maar ja, waarvoor zijn we hier? Wij zien het voor de muziek natuurlijk. En wat gaan we van deze komende twee uur doen? Natuurlijk! Heel veel nieuwtjes. Ja, je hoorde al, DJ Dion Sidney verklopte al een beetje van Tomorrowland. Maar ik heb er nog veel meer. Uh, DJ Sam Veld, uh, er is wat gebeurd. Uh, ik zie iets over Joran Gielen voorbij uh, struinen. Oh, ja. Ja, ja, ja, ja je ja, weet ja, het. Ja. Nou, we het nog niet. We, nee. we gooien het straks wel neer. Natuurlijk. Ja, je zei het net al. Sand for the life. En ja, zie het zo zie je het niet zijn. Als we niet eventjes zouden gaan bellen met the one and only... DJ Raimundo. Dat, dat hebben we toch wel eventjes beloofd aan hem. Dus die gaan we straks eventjes uh, een telefoontje plegen. Een twee uur. Ja, dat is natuurlijk uh, standaard. Voor jou helemaal een uur lang en non-stop in de non mix... En ja, dat eerste uur. Zullen we dan ook nog even chargen als we er tijd voor hebben? We gaan, erin gooien? Even, we gaan altijd even kaarten. We, we gaan altijd eventjes kaarten. Hé, hey, ik kreeg een plaat net. Keihard kwam mijn hoofd gestoten. Ja? Ja. Ik, ik, vind, ik vind het zo lekker. Ik, ik moet er maar gewoon even in uh, knallen. KM. Welbekende sound. Calvin Harris en Dua Lipa. Ja. Mooie plaat. Mooie dame. Mooie remix. One Kiss. Maar ja, deze is even wat steviger. De Patrick Topping Remake George Mier. Op jouw C in Antvoort Zie het in house. Tot een 11 uur. Met nu Calvin Harris.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 Jeetje, Mina zegt Dennis Lekker hoor Van Duo Rewire De eerste keer dat ik hem hoorde dacht ik Ja, het, het is wel een beetje anders, anders Ja, ja anders ik, Moet je gewoon zeggen ik, Wat ik moet zeggen Ik vind de B-kant van deze plaat vind ik ook heel goed Die uh, Rotator Rotator, ja, ja En dan zeggen de mensen Ja, maar die kennen we niet Nou, gelukkig hebben we die uh, ook op de achtergrond Het is toch een beetje meer ja. Uh, Welcome uh, to yeah. Sensation Ja, ja bijvoorbeeld Tomorrowland ja, ja, de, ja, ik vind... Het uh, is nee, mijn nee, EDM-gericht, nee. hè? Ik, ik, ik vind hem uh, toch net eventjes... Uh, nee. Ik vind, ik vind die andere leuker. En daarvoor natuurlijk Calvin Harris en Dua Lipa met One Kiss in de Patrick Topping remix. Onthoud deze plaat, hoor. U oh. eentje wordt die welkomen de zondag gedraaid. Ja, zijn ik, heb, ik heb er wel zin in, hoor. Oh. Ja, ik ook wel. Mooi weer, een lekker coronatje met een limontje erin. Heerlijk. Hartstikke idee. Hey, maar over springen gesproken... Ik ken iemand die niet meer zo uh, gaat springen. Nee, hey, ik hoorde al iets over Sam Veldt uh, ja, in de wandelgangen. Ja, dat hij is weken uit de running. En oh, dat is dus, uh, het hoogseizoen eigenlijk uh, voor alle DJ's. wat de populaire DJ Sam Veldt begint van onder andere de hit Summer You... zegt noodgedwongen zijn shows voor de komende zes weken af... en heeft dus helemaal niet zo'n lekkere zomer. Althans, ja, hij kan lekker uh, iets je gaan zitten. En ja, dat zitten, want ja, Sam had een week geleden een scooterongeluk... En dat blijkt me nog oh. ernstiger dan uh, gedacht. Was hij, ja. was hij opgevoerd? Ja, dat, dat uh, vertelt het verhaal niet. Hij is <laughs> gewoon uh, gigantisch op de plaat gegaan. En ah, dus... uh, hij, mo hij moet uh, geopereerd worden. Oh jee. En ja, dat, dat stond geplaatst uh, voor 12 juli. Ja. Helaas, daarna gaat het zes weken minimaal uh, duren voor uh, ja, het rusten en revalidatie. En daar heeft het gewoon tot 23 augustus, al zijn shows gecanceld. Dus ja. Ja, dat is zuur. Want het is toch een beetje. Als jij naar een show zou gaan van Sam Veldt, dan baal je hier denk ik best wel van. Nou ja, ik denk dat je het dan wel zal begrijpen. Weet je, of hij moet met. in een hoekje, in een klein hoekje, ja. Of hij moet op krukken staan naar. Ja, maar dat trek je ook niet, hè? Even. nee. Ze zeggen niet wat, voor niks uh, te als, te als, als, als ik de foto's zo er even bij zie, dan uh, zit hij gewoon uh, helemaal... Hij heeft een, uh, een aardig uh, verband om hoor. Ja, daarom. En ik maar, weet niet of het twee benen is. Wat, uh, uh, hij lag nog wel gelukkig, dus... Uh... Ja, als een boer met kiespijn. <laughs> hey, Paul Johnson, we hebben hem een paar weken geleden gedraaid. Ja, het ene vette remix uh, vooral na nou, het andere komt uit. En Junior Sanchez. Die heeft ook een lekkere te pakken hoor. Ja, die heb ik uh, de vorige keer gedraaid in uh, Seed Sessions. Hij heeft hem weer gedraaid. Nee, <laughs> dat wist ik. Maar ik vond hem zo lekker. Ik denk, hij moet er gewoon nog een keertje in. Dus, ja, waarom ja. niet? Daarom hier. Paul Johnson, Cat Cat Down. In de Junior Sanchez remix. Hij is officieel nog niet uit, maar ja, ja. Zie je het Zie je het? Zou zie het yeah. niet zijn? Zo meteen, nog meer nieuwtjes. En we gaan bellen met de one and only, DJ Raimundo. En natuurlijk, als we tijd hebben, pakken we de charts erbij. Kijken of er nog wat veranderd is. Maar nu eerst, Paul Johnson, Cat Cat Down. Ja, zou maar doen ik niet hoor. Oevel maar vast voor uh, Stans voor de live. Denk om je rug. Down, down. Kick it down, down, down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 Who versus Ken Cold en dan met Sanctify, Utami, ja. ja, in de Pikaboe en uh, Bernia, uh, bootleg! Of Bashup, ja hoe bootleg. je dat Ja, bootleg. Ik vind die scheidingslijn altijd lastig, want ze ja. noemen tegenwoordig ook een flip. Hè? Een wat? Een flip. Een fla dus Nee, dan zie je een plaat bijvoorbeeld en dan staat er uh, die artiest naam en dan flip erachter. Oké, okay, nou ja, ik, ik vind het allemaal best hoor. Uh, Helemaal, ik, ik, vind het, ik, ik vind het gewoon een ontzettend lekkere plaat En ik draai, ik draai hem hier gewoon uh, Ja, met veel plezier uh, Eigenlijk uh, dus. hey, Ik weet niet wel of hij uh, Daar voorbij gaat uh, komen oh, Die computer uh, Die, die uh, gaat uh, lekker vandaag uh, Oh dat. Ja, ja. heb je een virusje opgelopen? Nou ja, misschien met die airco Hier erbij uh, dat, uh, dat hij dat uh, wel voor elkaar krijgt uh. Ja Hé, <laughs> ja. hey, maar ik, ik heb nieuwtjes ja, ik, ik, nee. ik, ja ik, ik heb echt nee. een nieuwtje. Echt hoor Een nieuwtje over Jon Gielen, Jeroen van Inkel en DJ Jean. Ja, ja, ja. ja. wat weet je wat ze gaan doen? Ze, ze hebben ze euh, gaan terug. Een, een nieuw Amsterdam's Trends in House Classics van 80s, 90s en de Zero's Outdoorfeest. Ja, op zaterdag 4 augustus, dus ja, zet hem maar vast in je agenda. daar strijkt er een nieuw festival neer in Amsterdam. We gaan terug, festival. Bekende DJs nemen je mee terug naar de 80s, 90s en Zero's. Ja, dat zei ik net. En dat allemaal op het leukste festivalterrein: de Thuishaven. Herleven met elkaar, oude tijden. En dat met niemand minder dan een aantal bekende DJs van toen. Zo verzorgen DJ Jean, Jongongongille, B, de Clubhead. Back-to-back uh, -back met Boozy Woozy. Hey! Ja, uh, Boozy Woozy. Dat Ken je nog? Ja, tuurlijk. <laughs> en Jurgen, wel bekend DJ Jurgen. Hij zit geloof ik ook op M. En uh, ja, heerlijke trendsklassiekers En uh, ja, onlangs verscheen het autobiografische boek Gekkenhuis van DJ Jean. Bekend van de hit de Lounge. Ja, op het We Gaan Terug Festival zal hij er zeker ook een huis van maken. Een van de bekendste radio-dj's sinds de jaren 80. Jeroen van Inkel gaat alle dancecleppers... Uh... We gaan uit 80's, 80 90s en Zero's en deze stage gaat groot worden door de bekende We we'll All Love 80s, 90s en Zero's crew. <laughs> en om het feest compleet te maken, komen de acht heren van Oostblok langs om live de lekkerste Balkanbeats te spelen. <laughs> Wat is er nu fijner dan de combinatie van een lekker feestje en de zon op je bol? Daarom vindt We gaan terug, festival, buitenplaatsen of het festivalterrein van Thuishaven. Een creatieve, intieme locatie met twee tenten, een loods en een mini-stage waar altijd een ongedwongen sfeer hangt. En buiten kun je met vrienden genieten van alle trends in house classics. En binnen staat We All of 80s, 90s, Zero's de tent af te breken. En het, in het café wordt er naast alle gouden oude ook disco, Italo en RB gedraaid. Dus voor ieder wat wils. Ja. Het festivalterrein uh, van Thuishaven in Amsterdam west is gemakkelijk te bereiken per auto. Het openbaar vervoer en de vies. Dus trek je foute blouse en je lekkere sne kekken sneakers <laughs> uit de kast. En kom oude tijden herleven op. Ja, ja, ja. Terug festival. Ja, de Early Birds uh, zijn uh, inmiddels compleet uitverkocht. Dus ja, zorg dat je, dat je ze in huis haalt hoor. Yep. Dus het begint ook lekker vroeg, om 1 uur is middags al, tot 11 uur s avonds. De minimumleeftijd uh, is uh, 18 jaar en tickets haal je bij ticket provider NL. Nou, ik, ik, ik, verwacht, ik verwacht eerder dat er uh, 25-plus uh, mensen komen. Ja, ja. ja kijk, ik, ik, ik, ik zie uh, allemaal leuke namen staan. Brian ja. S., uh, Dave Letterman, uh, Egbert Jan Weber uh, voor de sopies. Ik zie uh, Rob Boskamp uh, nog staan, dus uh, ja. Maar ja, die clubhets, hè, ja, dat, dat, ja. dat is toch gewoon uh, oldschool met boussy boussy. Ja, uh, ja, maar ook TV's toch? Tom, Tom TB en Johan en Gielen. Weet je, dat zijn toch uh, Vroeger waren dat echt transhelden, dat hoor. Nou, niet meer. Ja, nou, ongetwijfeld nog wel, maar ze treden niet meer zoveel op volgens mij. Oké, okay, ja, nou... Volgens mij zie ik af en toe nog een nieuw plaatje van voor ze voorbij komen, maar... Als je af en toe nog naar, uh, ja, ik mag eigenlijk niet zeggen, naar andere zinnen luistert... Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Dan kom je kon toch nog wel de oldschool klassiekers bij de, te bij de tegen. Bij de conculega's. Bij de conculega's, wel leuk voor, uh, voor een beetje ja, je foute herinneringen op te halen. Ja, je, je, ik vind je, het je, wel leuk. Je, je schooltijd, hè? Dat dacht ik wel. Hey, een plaats die nog steeds lekker blijft doen. Dat is Soul Searcher ook. Ook over een oude klassieker uh, gesproken. Can't get enough. Hij is onder andere genomen door Ilias en Barentos. Ja, dit is de echte lekkere, de Refix. Zometeen gaan we eens kijken of DJ Raymundo te bereiken is. En of hij nog uh, wat hete nieuwtjes uh, te vertellen heeft. Dit is hier het menu. Soul Searcher. Ik zal hem eventjes iets achterzetten, zetten hoor, Soul Searcher, want... Uh... Nou, goede plaat. Ja, ja dit, ik, ik wou net zeggen, dit is wel een uh, plaatje voor jou ook, uh, Soul Searcher, ah, kent en af. Dat zijn wel de klappertjes van vroeger, van wel leren uh, natuurlijk. Nou, deze plaat, de Ilios uh, en Barentos uh, refix. Uh, de remix is heel nieuw. Dat wou ik net zeggen, de, die, die scoren nog uh, hoog in de charts hoor. Dus, uh... Sowieso. Hé, hey, leuk dat je weer eens uh, aan de lijn te hebben hier zo... Uh... We zien het, een tijdje geleden. Het is, het is een tijdje geleden. En uh, nou ja, goed, uh, we hebben een update uh, voor de komende tijd uh, doen. Dat is altijd goed uh, bij jou, Jeroen. Ja, zeker te weten, joh. Wat uh, ben je, ja. ben, wat volgens mij ben je ook ontzettend druk? Uh... Ja, het gaat goed. Het is uh, een druk seizoen uh, so uh, Leuke festivaltjes. Uh, nog leuke festivals uh, in het uh, vooruitzicht, nou, ja, dit weekend wordt, uh, wordt heel druk, volgende week wordt het uh, druk, de week erop is gaybride, uh, sta ik ook op een boot uh, te draaien, dus uh, ja, allemaal leuke zaken. Ja, wat, ik, ik, ik hoor eventjes tussen neus en lippen door, festivalletjes, wat, wat, wat kunnen we allemaal verwachten? Nog? Ja, dit, dit, dit weekend is natuurlijk uh, Mango's, de uh, ja. de laatste editie uh, van dit jaar. Um, waar ik dat uh, met heel veel plezier draai in mijn, uh, in mijn eigen dorp. Met heel veel bekenden voor mijn neus en dat is altijd wel echt, uh, ja dat is gewoon, uh, gewoon een heerlijk feestje. Ja en zeker met deze temperaturen, dan, uh, dan is het gewoon altijd magisch. Dat is uh, echt, uh, de laatste keer was het ook uh, bizar mooi weer en uh, die vibe. Die heb ik echt nog zelden meegemaakt in Zandvoort. Ah, het is inderdaad een hele mooie vibe. Ja, en we uh, nou ja, uh, hopen dat zondag weer allemaal, uh, allemaal goed gaat uh, verlopen. Het wordt natuurlijk uh, heel erg druk, dus uh, kom op tijd voor de mensen die luisteren, die, uh, die willen komen. Het is, uh, het is gewoon echt vol is vol en er kan dan uh, niemand meer bij. Ook al is het op het strand, het is uh, dan gewoon uh, klaar. Dan wordt het op de boulevard kijken hè? Wordt op de boulevard met zo'n verre kijken waar je een euro in moet gooien en dan, uh, <laughs> dan kan je, kan je meegluren. Hé, hey, maar wie, en, met wie sta jij uh, deze avond? Want vorige keer uh, was jij niet te afsluiten, deze keer volgens mij wel. Klopt, ik was uh, vorige keer uh, bewust eigenlijk niet te afsluiten, want ik eigenlijk altijd te afsluiten. En uh, ik wilde eigenlijk vorige keer gewoon een uh, iets ander setje draaien. Uh, en dat, uh, ja, dat was, uh, was te gek om te doen en uh, ja, mee door het malen leren was het uh, ook al drukker dan verwacht. Uh, dus dat was heel fijn. Nou, deze keer gewoon weer ouderwets uh, afstoppen die handel Dus gaan we gewoon volgaas uh, alle klappers uh, van wel neer draaien en uh, ook zeker heel veel nieuwe, nieuwe shizzle, ook uh, eigen producties die binnenkort uit gaan komen. Oh, oh ja, ja oh. vertel eens wat meer. Uh, oh. Ja, ja, ja, ja, we gaan. Uh, uh, nou ja, goed, de la laatste release was op uh, Armada. En um, ik mag verklappen, de volgende release gaat op uh, Spinning uitkomen. En daar zijn we druk mee bezig. Uh, Dave Letterman, aka René van der Weijden, aka Dave Six, Atlantic Ocean. Uh, we hebben uh, een house klassieker uh, weer handen uh, onder genomen. En uh, nou, ik hoop hem uh, zondag uh, te kunnen testen. Houseklassieker, ja, daar, daar kunnen we niet zoveel mee, hè? Namen, nee, nee, nee. namen, joh! Er ja, zijn wel wat mee. er zijn er heel veel van, dus uh, dan laat ik nu een beetje het ongewisse. maar ik uh, kan er nog niet zoveel veel over vertellen, uh, over welke plaats het is. De, de rechten zijn nog niet gekleerd. Uh, jawel hoor, maar ik, uh, ik wil, hem gewoon niet, we wil hem eerst gewoon helemaal af hebben voordat we ermee naar, naar buiten komen. Dus uh, uh, als je gewoon goed gaat luisteren zondag, dan uh, zal ik hem wel herkennen, denk ik. Oh, oké, okay. nou, ja, nou ik, ik, let wel, ik let wel op die knipoog van je. Ja, ja die knipoog, die je, dan weet je het. Hè. Maar dat kan ook wat anders betekenen, hè, die knipoog. Ook, ja, oké. Okay. Uh, ja, maar dat, <laughs> dat, dat, dat feest dat is pas uh, de week erop, toch? Ja, precies. <laughs> oh ja, ja, nee, dat is... <laughs> <laughs> ja, goed. Ja, en en uh, morgenavond... Uh, ...draai ik een... Uh, ...sus u uh, ...in het verleden heel vaak gedaan. De uh, laatste van, uh, die ik gedaan heb... ...was in januari, al uit mijn hoofd. En het werd wel weer eens een keer tijd om een, uh, een solo-avondje uh, te doen in de scheepe. En um, ja, dat zijn wel hele lekkere avonden, want uh, je kan het van scratch af gaan opbouwen... ...en uh, naar een punt werken en uh, mensen een beetje meenemen op een uh, oldschool uh, trip. En um, ja, het, uh, het is altijd wel een taaie wedstrijd. Maar goed, we hebben genoeg uh, Red Bull uh, op voorraad. Uh, in... hey hé hey, hé, hey, daar deden we toch niet meer aan of wel? Want je bent helemaal uh, gedetoxed. Uh. Nou, ik ben helemaal gedetoxed, absoluut. Maar uh, ja, nee, nou ja, goed. Red Bull Lights. Uh, Sommige suiker, uh, uh, die mag zeker gedronken worden. Dus uh, ja. Go gewoon om Max te supporten. Zullen we het zomaar zeggen? Daarom, inderdaad, <laughs> uh, gewoon weer voor een paar nieuwe banden of een paar, hè, een nieuwe achterspoiler. Oh, ik ben gewoon Red Bull, dus, uh... En, uh, nou ja, goed, uh, daar heb ik dus heel veel zin in, in dit weekend. En uh, volgende week uh, vier ik mijn verjaardagsfeestje voor de geloofde veertiende keer. Niet uh, de veertiende keer uh, in, uh, in general, maar wat dan maar zo. Maar uh, voor de veertiende keer in Escape, met uh, heel veel gast DJ's en uh, confetti en vuurwerk en uh, alles erop en eraan. En, uh, ja, hartstikke leuk. Dus uh, jullie zijn uh, van harte uitgenodigd. Uh, als er mensen langs willen komen, die, uh, die luisteren. Uh, de eerste uh, beller die, uh, die mag uh, met uh, drie mensen komen. Dus bij deze. Goed om te weten. Uh, uh, noteer de naam en geef me door. Dan uh, zit ik op de gastlijst. en uh, Even kijken, de week erop is het uh, Gay Pride. Nou, dat is een hele grote boot met uh, grote namen. Ik weet eigenlijk niet wie, maar het, het schijnt wel een hele heftige boot te worden. We gaan, we gaan wel even googelen. Ja, joh, google gewoon. Ik, ik, denk, ik denk dat we wel uh, wat boven water uh, vissen. Ja, dat denk ik ook wel. Dat, uh, dat moet je wel tegen kunnen komen. En de prachtvistie van uh, wat, wat ik nog in het vooruitzicht heb, dat is uh, Let Village. In augustus um, nou Ja, heel veel zin in. Ik sta op de stage van, uh, van die recie, Degene die het ook uh, organiseert. En, uh, en mooie tijd ook, gewoon ik geloof van 8 tot 9. Kijk, dus, uh, daar, daar kunnen we wat mee. Ja. Dat zijn goede tijden. Dat wou ik net zeggen. Nou, ik, ik heb er al helemaal zin in. Uh, we gaan eerst nu uh, zaterdag op uh, natuurlijk naar jouw so solo zit in de escape. Komende zondag dus. Hier. Nee, komende kom zaterdag solo. Ja, op, ja. Uh, zondag <laughs> al, al die data, al die feestjes, joh. Jeetje. Ja, ik help je gewoon. Ja, Opschrij ja helemaal goed. Ik, ik, ik zit hier met mijn kladblokken. Ik, ik kan het haast niet meer bijwerken. Opschrijven, Jeroen. <laughs> Opschrijven. Nou, als, als we zondag nog de puffer over hebben, dan gaan we zeker een live doen. Ah, dan nemen we een Red Bull Light. Mo okay. moet, ge moet gewoon lukken moet lukken, moet lukken, uh, Dion Sidney. <laughs> ik, ik zeg, de, deze, zo, uh, deze zondag gaan we gewoon eventjes langskomen Dennis. Sowieso. Eh, effe, sowieso. Eh, Even uh, uh, nu is het eruit, wordt <laughs> een nieuw plaatje, dan hoor je volgende week, bij zie je het? valt mee hoor. Die plaatjes heb jij ook allemaal. <laughs> <laughs> ik weet van niks. Nee nee nee, nou dat denk ik wel, maar uh, nee, joh, ik zie jullie gewoon zondag bij uh, Sanford Live. Allemaal gezellig en uh, dan uh, vieren we het leven. Dat Tuurlijk. gaan we zeker doen. Nou ja, ja goed, man, hè? Ik, we knallen er nog eventjes een oude klassieker in. De... Doe dat. Last night, Café Del Mar, save my life. Wat dacht je daarvan? Ja, mijn favoriete maat. Ja. altijd eigenlijk. DJ Raimundo, hier bij op jouw CFM-zandwoord. En hey, we gaan hier nog lang niet naar huis. We gaan nog even lekker door. CFM, move the house. Cause I was sitting there for two to ten Ending in just one just breath, you see You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl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 10 uur